5-4. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws in Co. hoort u over het hoofdkwartier van Unilever. dat naar Rotterdam komt. Het tweede hoofdkwartier uit Londen. Dus de vlaggen mogen uit, zou je zeggen. Er zijn ook wel kritikasters. we laten beide kanten horen. En Amerika neemt maatregelen tegen Rusland. en er is sowieso wat bekoeling. in de relatie tussen de westerse bondgenoten en de Russen. Er u heel meer over in het nos journaal Jeroen Tjepkema.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 Volgens de politie deed de elektrische auto door een technisch mankement... niet meer wat de bestuurder wilde. Bij het ongeluk waren andere wagen, een fietser en een scooterrijder betrokken. Raakte iemand gewond, maar hoe ernstig is onduidelijk. En de Duitse Frank Warmoed is vanaf komend voetbalseizoen de nieuwe hoofdtrainer van Heracles. Warmoed werkt nu nog als hoofd van de trainersacademie... bij de Duitse Voetbalbond. Bij Heracles volgt hij John Stegeman op. Die vertrekt de komende zomer naar Ahead Eagles.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 Google wil niet zeggen waar het extra geld precies naartoe gaat, alleen dat het waarschijnlijk banen gaat opleveren. We gaan dus weer bouwen en uh, komen hier ook weer meer mensen werken. Uh, uh, ik weet niet precies hoeveel banen dat op gaat leveren, maar we hebben nu dus dat onafhankelijke rapport dat zegt afgelopen vier jaar gemiddeld 2200 banen inclusief de bouw. En overigens ook de toeleveranciers. Diezelfde effecten zullen zeker ook weer optreden bij deze uitbreiding. Minister Wiebes van Economische Zaken spreekt lovend over de extra investering. Hij zegt dat dit bewijst dat Groningen genoeg te bieden heeft aan de ondernemingen. Het weer het is op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen gaat de regen in het noorden over in natte sneeuw. De temperatuurverschillen zijn dan groot... met 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. In het weekend koelt het verder af en gaat het overal sneeuw. En we kijken naar de weg natuurlijk door we met Edwin Gerritsen. Het is een drukke avondspits. Er staat nu bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging is in de regio Utrecht. En tussen Arnhem en Apeldoorn. Het heeft te maken met de regen en ook door ongelukken. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Gratum en Nederland. ...een half uur vertraging. De A7 afsluitdijk richting Groningen... ...tussen knoppert en en Zwaag ...een half uur, dat is de nasleep van een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda... ...tussen Houten en Noorderloos een half uur. A50 Os richting Apeldoorn... ...tussen Grijshoort en Beekbergen... 11 kilometer file. Vlak voor Beekbergen is de A50 dicht... ...na een ongeluk met drie vrachtwagens. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden... ...via de A12 richting Utrecht... ...en dan langs Barneveld over de A30 en de A1... In Brabant op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Zonzeel en Kroopend Hoijpolder drie kwartier vertraging door een ongeluk. Dan nog een file in het noorden van het land op de N31 Leeuwarden richting Drachten tussen Leeuwarden Noord en Leeuwarden ruim een half uur vertraging. Daar ligt glas op de weg. Huh?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 Anderhalf jaar geleden zette de zogenoemde treitervlogger... zijn Zaanse buurt op de kaart. Poelenburg werd HET symbool van de mislukte wijk. Maar misschien waren de rellen van toen wel een zegen. De wijk krabbelt weer op en laat nu een heel ander gezicht zien. De eigen kracht van Poelenburg in Brandpunt Plus... vanavond om 9 uur bij KRO en CRV op NPO 2. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio 1. NPO Radio 1. NOS NTR. Het hoofdkantoor van Unilever wordt in Rotterdam en niet in Londen gevestigd. De premier Rutte is blij. Voor de uitstraling van Nederland. Dat wij hier een paar van de allergrootste ondernemingen van de wereld gevestigd hebben: Shell, Unilever, Philips, Axo. Ja, dat maakt ons natuurlijk toch tot een, tot een, tot een bijzonder land. Lara Rensen. Nieuws en Co. Goed nieuws voor ons dus, laat Rutte weten. Maar topman van Unilever, Paul Polman, benadrukt dat het niet betekent dat de Nederlandse overheid meer invloed krijgt op het bedrijf. Ik kan uh, Theresa mee hier wel bellen. Ik kan goed in Nederland al bellen. Zoals dus het komt tot het. Uh, het bereiken van overheden en het samenwerken van overheden... ik denk dat het niet een verschil is van ons een land van een ander land... We zijn uh, natuurlijk een belangrijk bedrijf in Nederland. En, uh, maar we zijn altijd gericht op wat is het juiste voor de lange termijn... en wat is het juiste in dit geval voor Nederland en dat verandert niet. Ja, hij heeft hele korte lijntjes met premiers in Groot-Brittannië en hier in Nederland. Dat blijkt maar weer. Unilever is en blijft een internationaal bedrijf. Al dus topman Paul Polman, economieverslaggever Eva Wiesing is in Londen. Jij sprak daar met Polman, Eva. Waarom ja. is er voor Nederland gekozen? Nou, formeel heeft hij maar één reden genoemd. Unilever is dan iets Nederlandse bedrijf dan Brits... omdat de meeste aandelen aan de beurs in Amsterdam zijn genoteerd. En dan is het logischer om voor Rotterdam te kiezen. Uh, maar niemand die ik gesproken heb vandaag, die gelooft dat helemaal. Want er zijn natuurlijk tal van redenen... waarom het toch handiger is voor Unilever om in Nederland te zitten. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan zaken als de aankomende Brexit. Daar denken de Britten dat dat echt een hele grote rol gespeeld heeft. Maar in Nederland vragen mensen zich natuurlijk af of het afschaffen van de dividendbelasting een rol heeft gespeeld. Een politiek heel gevoelig thema, die de schatkist 1,4 miljard euro gaat kosten. En waar Unilever natuurlijk ook actief voor heeft gelobbyd. Ja, want Nederland wil uh, die dividendbelasting afschaffen om dit soort grote bedrijven aan te trekken. Heeft die uh, topman Polman zich daar specifiek over uitgelaten of doet hij dat niet? Nou, hij zegt dat het uh, niet heeft meegespeeld omdat de belastingregels in Nederland en het Verenigd Koninkrijk hetzelfde zijn. Dus uh, hier betalen ze namelijk ook geen dividendbelasting. En als die regels, maar die regels die zijn natuurlijk hetzelfde omdat het kabinet in Nederland besloten heeft om de dividendbelasting af te schaffen. Ja. En hij wilde verder niet speculeren over de vraag of dat anders besluit anders zou zijn uitgepakt uh, als het kabinet die maatregel niet genomen had. Maar uh, het kan natuurlijk echt wel zo zijn dat dat een rol gespeeld heeft. Alleen hij wil iedereen te vriend houden... en zich absoluut niet in politieke discussies mengen. Kijk, ja, het is een zakenman natuurlijk. Hè. We hebben het nog ja. niet gehad over uh, overnames. Um, ja? Heb je het daar nog over kunnen hebben, de, de wetgeving wat betreft... De overnames dat in Nederland zijn bedrijven beter beschermd... tegen vijandige overnames? Ja, nou je moet weten dat deze hele, dit hele besluit is gekomen nadat een Amerikaanse partij, Kraft Heinz geprobeerd heeft om Unilever over te geven voor 130 miljard euro. Toen is dit bedrijf gaan, gaan schuiven, gaan kijken wat kunnen we doen om onze aandeelhouders te te stellen. En wat kunnen we doen om, uh, om flexibeler te zijn zelf, uh, sneller te kunnen opereren op het moment dat de kapers op de kust komen. Nou, daar is dit allemaal om te doen geweest. Dus het kan, ik kan me ook bijna niet voorstellen dat dat niet een rol heeft gespeeld, dat in Nederland moeten bedrijven uh, besturen, moeten rekening houden. Niet alleen met aandeelhouders, maar ook met klanten, ook met werknemers, ook met vakbonden. En als ze dat niet doen, dan is er een ondernemingskamer die daarin op kan treden. En dat heeft Groot-Brittannië niet. Dus de kans is groot dat dat uh, wel een rol heeft gespeeld. Maar ja, uh, je hebt Polman gehoord... Hij is een wereldspeler, zegt hij. Het gaat hem niet om, uh, om een Nederlands bedrijf of nee. een Brits bedrijf. En hij wil, hij wil ook hier het achterste van zijn tong niet laten zien. Nee. En, en, en de banen, wat levert het op korte termijn en op lange termijn op? Nou, op korte termijn uh, gaat het echt om peanuts. Hij zegt op één handvol, uh, hand te tellen als het gaat om de banen die, die wij overbrengen naar, uh, naar Rotterdam... Maar je kunt je voorstellen dat het op lange termijn is... en blijft nu het, een Nederlands bedrijf. Het is een besluit wat uh, Unilever genomen heeft... voor de komende tientallen jaren. Uh, dus als er besluiten gaan vallen... Uh, als er verder uitgebreid gaat worden... Uh, wat er ook gebeurt, het is een Nederlands bedrijf... en dan is de kans groot dat er in Nederland... in ieder geval ook uh, buiten Unilever... om bedrijven die bijvoorbeeld wetgeving regelen... voor Unilever, advocatenkantoren... Uh, dat, dat, uh, dat daar meer banen uh, voor komen... Ja. omdat het bedrijf nou eenmaal formeel zijn hoofdkantoor in Rotterdam heeft. Precies, goed. Eva Wissing, uh, dankjewel. Vanuit Londen spraken we met je. Ik praat door met Hans de Boer, voorzitter van de werkgevers, VNO-NCW. Meneer de Boer, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Renzer. Was het een goede dag voor u vandaag, met u blij? Uh, ja, ik, uh, ik ben heel blij. Maar ook uh, VNO, NCW en alle ondernemers uh, in het bestuur zijn uh, heel blij. We hebben hier erg ons best voor gedaan. Uh, het is uh, wat uh, onze minister-president zegt. Het onderstreept het voortreffelijke vestigingsklimaat. En de hele sterke en diverse economie die Nederland heeft. En dat willen we graag uitdragen in het buitenland. Om het nog om nog aantrekkelijker te worden voor buitenlandse investeerders. Dus dat is één ding. Verder geeft mevrouw Wiesing een uitstekende duiding... Wat, wat heel belangrijk is als jij een hoofdkantoor hebt in Nederland... en het is nu voor Rotterdam ook heel leuk... dan heb je de beslissers hier ook zitten. En uh, die beslissers uh, die kijken toch eerst en vooral naar de, de naaste omgeving... waar men woont en werkt. Dus dit gaat allemaal goede spin-offs hebben... Naar de, naar de rest van de economie, naar de cultuur... Jong uh, talent dat men aantrekt, dan zal men in de eerste plaats kijken. Voor jongens, wat voor jong talent heb ik uh, op de Erasmus Universiteit in Rotterdam zitten of in Wageningen? Uh, nou, kortom, het, het geeft een enorme boost aan, uh, aan de Nederlandse economie uh, en het, ja, het helpt ons ook. Kijk, wij zijn een land, wij zijn groot op het gebied van voeding en agrarisch. Uh, en ja. Unilever helpt, uh, helpt daar weer enorm in om dat te onderstrepen. Dus we zijn uh, blije mensen. Ja, dat, ik hoor u echt over verschillende dingen spreken. Hè? Eventjes, want u heeft het ook over uh, het effect van zo'n ja, soort kweekvijver uh, die we zijn. Dan, als het gaat om bijvoorbeeld en Food. Wat, wat kunt u daar een beeld van schetsen? Wat, hoe ziet dat eruit dan, die kweekvijver? Uh, nou kijk, um, als je je beslissingscentrum hier hebt zitten... Uh, dan betekent dat ook dat het beslissingscentrum rondom uh, HR, uh, nieuw talent aantrekken... Mm -hmm. En die kopen ze niet ook. in uit het buitenland, zegt u? Die halen ze gewoon uit Nederland? Nee, uh, nou, dan kijk je als eerste van... Uh, hè, ze zitten straks in Rotterdam, dan kijk je als eerste van... jongens, wat voor talent zit er op de Erasmus Universiteit in Rotterdam mm -hmm. en andere universiteiten in de Randstad. Als je het beslissingscentrum in Londen had zitten... of in Berlijn, dan hadden die uh, dat effect gehad... en dan hadden onze jongeren hadden harder moeten knokken... Om, uh, om door de voordeur te komen daar. Dat is een heel belangrijk aspect. Een tweede aspect is, en dat zie ik dus heel veel terug... op de handelsmissies die wij doen. Kijk, wij doen handelsmissies naar verre buitenlanden... binnenkort weer naar China. Dan hebben we vooral... ...mkb-bedrijven bij ons, 200, 250. Mm -hmm. En dan uh, heel vaak zegt Paul Polman tegen me... ...Hans, als je naar bijvoorbeeld Korea... ...ik heb daar een goede vent zitten, die kan jullie ontvangen... ...en dan kunnen we, kunnen we daar een paar uurtjes even praten over wat heeft Korea... ...te bieden voor Nederlandse ondernemers. Dus het, is ook, het helpt ook om mkb-bedrijven die de stap willen zetten naar het buitenland om die via een bedrijf als Unilever even over de, uh, over de drempel te helpen. Dat, soort, dat is het soort effecten wat je krijgt. Plus, en dat gaf de minister-president aan... het imago, de uitstraling van Nederland... als vestigingsplek voor allerlei soorten van bedrijven... maar ook de grote multinationals. Ja, in de Tweede Kamer is ook wel wat kribbig gereageerd. Daar gaan we zo naartoe. Wat, wat vindt u daarvan, meneer De Boer? Ja, uh, ik... ik uh, ik kan hen natuurlijk niet uh, verbieden om kribbig te zijn. Uh, maar ik zou zeggen, uh, als er reden is tot blijheid, dan mag je dat ook uh, etaleren. Heeft u gedaan. Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Dank u wel. Ja, graag... Wij gaan eens eventjes kijken in Den Haag. Want ja, maar, er is in ieder geval één man in Den Haag die reden heeft om een goed gevoel te hebben. Uh, dat is Mark Rutte. Uh, hans ga in Den Haag. Is dit een grote overwinning voor uh, Rutte en zijn kabinet? Nou, als je het blij gezicht zag vandaag van Mark Rutte, dan uh, ga je ongetwijfeld denken van ja, dit uh, voelen ze als een uh, groot succes. Maar ja, als je naar de harde bewijzen uh, kijkt, dan uh, zijn er nog wel wat, wat vraagteken's. Want echte harde bewijzen dat Unilever nou blijft vanwege de lobby van uh, Rutte in het kabinet, uh, dat is er niet. Het levert vooralsnog in elk geval geen baan op in de toekomst, misschien wel. En uh, vooralsnog zijn er ook geen bewijzen dat er uh, een rij bedrijven klaarstaat die zegt van en wij komen komen nu ook naar Nederland. Het enige waar we zeker weten is dat het hoofdkantoor eh, hier blijft... en dat eh, de afschaffing van de dividendbelasting straks eh, 1,4 miljard euro gaat kosten. En eh, Rutte herhaalt wel dat het voor Nederland, wat het ook kost... heel erg belangrijk is dat dat hoofdkantoor in Nederland blijft. Op hoofdkantoren neem je de besluiten over waar ga je hier onderzoek doen, waar gaat de reclame besteed worden, waar worden fabrieken gebouwd. Nou, die zullen dan vaak eerder in het land zijn waar je zit dan in andere landen. Niet altijd, maar dat helpt. Maar er zit ook een hele toeleveringsindustrie omheen. Ook midden- en kleinbedrijfbanen. Uh, mensen die uh, juridisch advies, financieel advies, noem maar op. Dus die ziet het ook met het EMA het medicijnagentschap naar Nederland. Dat helpt. Nou, um, dat is in ieder geval ook de lezing van VNO-NCW. Het gaat zeker ja. op lange termijn wat opleveren. De oppositie heeft veel kritiek op de aanpak van het kabinet. De, um, zijn ze nu wat milder? Zijn, is, is er ook uh, blijdschap geëtaleerd of niet? Ja, die blijdschap die was er wel. Maar wat vooral overheerst, dat zijn de vervolgvragen... die de oppositie nog steeds heeft. Je kan je misschien herinneren dat uh, tijdens de behandeling... van het regeerakkoord, dat achter de uh, interruptiemicrofoons... constant uh, of Lodewijk Asscher of uh, Jesse Klaver... dan wel toen nog uh, Emiel Roemer stond om okay. te protesteren... tegen de afschaffing van de dividendbelasting. En dat blijft eigenlijk nog steeds wel. Want als je nu naar Klaver en Asscher gaat... dan hoor je nog steeds van, tja, wat levert het nu eigenlijk op? Het enige wat we weten is dat er 1,4 miljard over de balk wordt gegooid... en dat je daar veel beter echte banen voor had kunnen creëren in Nederland. Goed nieuws, maar hiermee vervalt wat mij betreft echt de laatste reden... om de dividendbelasting af te schaffen. We hebben hier veel debatten over gehad met het kabinet. En die zeiden ook, nee, maar dit zorgt voor extra werkgelegenheid. Dat is belangrijk. En je ziet nu, dat zegt de premier zelf ook... er komt helemaal geen extra werkgelegenheid. En daarmee is het 1,4 miljard heel veel geld... om de dividendbelasting af te schaffen. Het is een cadeau aan buitenlandse aandeelhouders. Terwijl je nu moet investeren in betaalbare woningen... in werkgelegenheid in Nederland. Je zou 40.000 publieke banen kunnen scheppen. Voor klasseassistenten, conciërges, toezichthouders. Concrete banen voor Nederlanders die nu aan de kant staan. We gaan ons niet laten chanteren, laten we dat geld... In vredesnaam investeren in Nederland. Ja, Lodewijk Asscher als laatste. Dus voor de oppositie vooralsnog geen enkele reden om de kritiek te staken. En zeker een week voor gemeenteraadsverkiezingen... is er ook geen enkele reden voor hen om er juist nu mee op te houden. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Ik snap hem. Dankjewel, Hans Andringa. Nog even door naar de verkeersinformatie. Ik heb een klager op Twitter. Erna Dierks, die vraagt zich af wat er is met de megafile op de A12 richting Utrecht. Edwin Gerritsen, kan je daar wat mee? De A12 richting... Ja, de Utrecht richting Den Haag. Oké. Okay. Nou, ja, nee, richting Utrecht zei je. Hè? Nee, richting Utrecht. Nee, rond Utrecht is het sowieso heel erg druk. Het heeft ook te maken met mensen die moeten omrijden... vanwege de problemen op de A50 van Os naar Apeldoorn. De rijbaan is dicht voor knopend Beekbergen... Door een ongeluk met vrachtwagens het verkeer rijdt om via de A12 richting Utrecht, dan Barneveld en dan de A1. Op de A59 zondstil richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen de Heide en Knoop het Hoijpolder, een half uur verdraging. Tien minuten voor half zes. De spanningen zaak het conflict... tussen Groot-Brittannië en Rusland lopen snel op. Niet alleen tussen die twee landen. Ook de Verenigde Staten kondigt vandaag um, sancties aan... en een steunbetuiging en de Britten... en komen met eigen sancties tegen Rusland. Amerika-specialist Willem Post van instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komen de Amerikanen nu met sancties? Ja, ik denk dat het vooral ermee te maken heeft... dat het een hele ernstige situatie is... en dat er ook wat laatste nieuws is... De Amerikaanse regering heeft ook een soort van alert uitgevaardigd aan energiebedrijven dat er een aanval de afgelopen tijd is geweest, de afgelopen dagen. En misschien ook nog wel in de komende dagen zelfs, laten we doorschemeren op de Amerikaanse kritische infrastructuur. Nou, dat is ook de energiesector. Ja, dan raak je een, een, een, een, ja, de snaar in een belangrijke zenuw in de Amerikaanse maatschappij en de Amerikaanse economie. Dus jij ziet dat eigenlijk als uh, reden waarom nu uh, versneld voor deze sancties gekozen wordt. Dat, waar hebben, ze, he, hebben ze gezegd waarom ze met die sancties komen? Nou, weet je, ze beschuldigen nu Rusland heel nadrukkelijk hè, van bemoeienis met de Amerikaanse presidentiële campagne, iets waar Trump natuurlijk eigenlijk nooit over wilde praten, ja. maar dat wordt nu door de Amerikaanse regering toegegeven. Ik denk ook dat er een beetje achter zit, Speciaal speciale aan Muller komt steeds dichterbij met zijn onderzoek, zijn Russia Gate zeg maar. Ja, wat Trump nu ook wil laten zien, hè, van, uh, nou, maar als het moet, dan durf ik heus wel Poetin ook aan te pakken, want, nou, dat... Dat zou een argument uh, kunnen zijn. En, uh, ja, en, er, en er wordt dus verwezen ook naar een enorme cyberaanval vorig jaar wat de Oekraïne troffen aan een heleboel landen, maar ook Amerika. Het wordt wel geschat op 1,2 miljard dollar aan schade. Uh -huh. uh, dus dat is een beetje wat vorig jaar is gebeurd in 2016. Maar vooral die laatste informatie, hè, die Russische aanval... op uh, de Amerikaanse energiesector, cyberaanvallen... ja, dat, uh, dat is een hele ernstige zaak. Ja, nou, dat kun je wel stellen, ja. Uh, en en uh, actueel dus ook. Die steun aan de Britten, hè, dat heeft dan weer te maken met... Um, de zenuwgasaanval op en zijn dochter. Wat houdt die steun aan de Britten in? Nou ja, dat betekent dat Amerikanen hè, met, met verscherpte sancties... Hè, die verklaring is één... Hè, maar nu dus ook uh, echte verscherpte sancties van de Amerikanen... Ja, dat, dat 19 Amerika Russische individuen geen zaken meer kunnen doen met Amerika... dat hun, hun uh, tegoeden worden bevroren... dat vijf instellingen worden aangepakt... ook de persoonlijke assistent uh, van, van Poetin... Uh, die, die ook een, een, een, een, een soort van geheime inlichtingendienst op internet uh, leidt. Dus ja, dit gaat eigenlijk wel heel erg ver. En het gaat zelfs zo ver, die verklaring van de vier landen. Dus Groot-Brittannië, Amerika, Duitsland en Frankrijk. Dat Rusland zich moet verantwoorden voor het uh, OPCW, hè, de, de, de chemische waakhond in Den Haag, om maar eens uit te leggen. Ja, hoe dat kan met dit. Uh, dit uh, versterkte zenuwgas. Het is mm. een hele, hele extreme soort ook nog binnen. Wat al een heel gevaarlijk spul is natuurlijk, ja, dat zenuwgas, mm. dat is gebruikt in Groot-Brittannië. Dus ja, dit is wel een. Uh, wel echt een dieptepunt nee. in de toch al verkoelde relatie van de jaren. En het dus gaat wat. zo snel opeens, heb ik het idee. Want uh, je, je gaf net al aan... Trump wilde zich uh, eerder niet zo heel erg uitlaten over de Russen. Uh, Amerika leek soort terughoudend de afgelopen tijd. Wat, wat, wat is er, denk jij, veranderd? Behalve dan natuurlijk uh, die nieuwe informatie over uh, uh, cyberaanval? Ja, weet je, Trump uh, wil toch laten zien van... Uh, ja, de relatie met Rusland. Ik heb echt geprobeerd die te verbeteren. Maar als er zulke aantoonbare bewijzen komen... Ja, dan kan ik als Amerikaanse president eh, daar ook verder niks mee. En dat is natuurlijk wel een hele opvallende ontwikkeling. We zagen dat al in het Amerikaanse congres. Vorig jaar hebben ze eh, eigenlijk die maatregelen mogelijk gemaakt... Hè, voor de Amerikaanse regering eh, om, om de Russen aan te pakken. Nou, maanden, maandenlang is er niets gebeurd vanuit het Witte Huis... En nu plotseling, één en dezelfde dag Tjur. vandaag, de minister van Financiën, die die sancties aankondigt. En Trump, ja, die mede met de andere drie landen, die verklaring ondertekent. Nou, dat is quite a statement. Hè. Behoorlijk. Willem Post van de Instituut Klingendaal. Dank voor je vraag en ja. je analyse. News ⁇ Go. Zes minuten voor half zes. Deze week hebben we het in News ⁇ Go over lokale prestigeprojecten. Oh, Dat is smullen af en toe, want er zijn nogal wat wethouders en burgemeesters die iets bijzonders willen nalaten. Een gebouw of een kunstwerk bijvoorbeeld. En dat mag dan wat kosten. De vraag is wat de gemeenschap er aan heeft en of het niet zonder geld is. Vandaag vertelt de Arnhemse wethouder Gerry Elfrink van de SP over de nieuwe Jansbeek in het centrum van Arnhem, die 5 miljoen euro heeft gekost. Ja, we zijn hier bij de Jansbeek in Arnhem. En die is sinds kort aangelegd en in gebruik genomen. Hij was vroeger al in onze stad aanwezig. Toen was hij eigenlijk een soort navelstreng voor onze stad. Er waren allerlei watermolens waren eraan gevestigd. Bierbrouwerijen, wasserijen. Het was echt tot nut van de stad, die Jansbeek. En uh, we hebben heel lang gepraat hier in de stad... over wat doen we met onze zuidelijke binnenstad. Want die was in de oorlog zwaar getroffen. In de wederopbouw wat ongelukkig en snel opgebouwd. Uh, maar we hebben in 2010 aan de mensen gevraagd... Van wat vinden jullie nou eigenlijk echt belangrijk? Wat vinden jullie echt mooi? En toen hebben de Arnhemers gezegd... nou kijk nou eens naar de periode van voor de oorlog. Want toen zat dit sta stukje stad eigenlijk best heel mooi in elkaar. En de Jansbeek liep eigenlijk als een rode draad door onze zuidelijke binnenstad. Dus mensen zeiden, breng die maar weer terug. En dat hebben we gedaan. Hij is, uh, is inmiddels klaar. En het is echt geweldig voor de verkoeling in de zomer. Ik uh, zie iedereen al pootje baden. Voor kinderen om mee te spelen. Nou, op dit moment is er niemand aan het pootje baden. Maar u, in uw hoofd gebeurt het al. En dat klopt. Ik heb inderdaad een, een beeldend vermogen uh, in het denken. De wethouder ziet al pootje baden, luisteren. Ja. En je mag zeggen een hè? Zeker. En uh, we hebben dat samen gedaan met het Rijk en de provincie. Uh, ja, anders hadden we dat niet kunnen doen als stad. Maar uh, zij uh, zagen de noodzaak om dit vers, uh, verpauperde stuk binnenstad in Arnhem, om dat uh, ja, nieuw leven in te blazen. En dat is ook gelukt, want uh, het project is eigenlijk heel succesvol. We hebben zelfs uh, onlangs bekend kunnen maken dat we 4,6 miljoen uh, over hebben gehouden, omdat wij uh, enorm veel grondverkoop hebben kunnen doen. Want iedereen wil aan de Jansbeek wonen. Ja, de grond wordt duurder, uh, zegt de wethouder. En ja, de omgeving, zo werkt dat natuurlijk. Als je iets nieuws aanlegt, krijgt het een soort uh, upgrade. Ik kijk nu naar een hele grote uh, hijskraan die daar staat. En Erik Wiesenberg van bewonersgroep Arnhems Hart die kijkt van de andere kant tegen die kraan aan, want u woont daar, hè? Dat klopt. Er ja, gaat hier nogal wat gebeuren. Ja, dat klopt. Er komen nieuwe woningen, er komen twee appartementenblokken, winkels erbij. Ja, het wordt meer reuring, zegt de wethouder altijd, dus het wordt meer uitgebreider. En wat vindt de bewonersgroep Arnhems Hart daar allemaal van? Ja, naast overlast met uh, bouwen en uh, ja, bouwvakkers die rondlopen en dergelijke, ja, moet, moet je toch een beetje gaan slikken. De eerste komende twee jaar zullen we nog wel even door moeten bijten. Hoe ziet u dat nou? Is dit nou een prestigeproject waar we nu naar staan te kijken? Ja, prestige, prestige. Kijk, ze praten er al jaren over. Onder, onder andere sowieso al over de beek om die boven water te houden. Ja, De een vindt hem lelijk, de ander vindt het geldverspilling. Ik vind het wel een aanvulling in, in de binnenstad, dat is zonder meer. Heel veel mensen bekijken hem. Vinden hem ook mooi of lelijk? Ja, het is een kwestie van smaak. Dat zou je altijd houden? Dat hou je sowieso. Kijk, iemands interieur vind ik ook niet altijd mooi, dus nee? het verschilt toch ook. Maar u kunt wel leven met het nieuwe interieur van Arnhem. Ik vind, de, ik vind de Beek heel mooi geworden. We hebben ook vanaf het begin uh, ja, tot nu uh, gezien. We zijn wel bezig om te kijken dat we meer gaan vergroenen... met planten erin en meer planten eromheen. Daar zijn we met uh, de projectmanager uh, mee bezig. En er is ook nog een ander bescheiden probleem dat er af en toe iets anders invalt wat er niet in hoort. Oh, drie auto's zijn er al in gereden en van de week een fietser. Ja, de auto's hebben we bekeken en de bebodding staat heel goed. Dus ja, dan blijft het toch een menselijk fout. Uh, ik ga even naar Café de Kroeg, want uh, die hebben uitzicht op dat uh, rampengebied. Dat klopt, uh, het is precies daar uh, gebeurd. Waar is Café de Kroeg? Daar zo. Oké, okay. rechtdoorlopen. Ja, bij de Groene. Dank u wel. Alsjeblieft. <lacht> En hey, voilà. Café de Kroeg opent haar deuren. Meneer Te Kamp, ja. Ja, u hebt uitzicht gehad op een paar ongelukjes ja, klopt, hier voor ja, de deur. Ja, ja. ja, ik ben inderdaad... Uh, ik heb hier, wanneer was het, in oktober toen de beek officieel openging... Uh, heb ik hier uh, twee auto's op één avond uh, in de beek zien. Uh, niet zien, maar wel gezien dat ze erin zaten, zeg maar. Inmiddels liggen er een paar grote keien om het verkeer uh, te waarschuwen. Ja. Ja. Hoe is het hier nou? Ja, prima op zich. Je ziet het. Het is een leuk kanaaltje geworden. Maar vorige week vrijdag is er nog een fietser in gereden. En die werd met de ambulance afgehaald. Komt die dus, bij u vandaan? Die was wel inderdaad hier binnen geweest, ja. Dat klopt, ja. Maar ja, goed. Dat is aan mensen zelf natuurlijk. Om recht op de fiets te gaan stappen en naar huis te gaan. Ja, maar dat is wel moeilijk als je veel op hebt. Mark-Hobby Visser in Arnhem bij de Jansbeek... die daar weer zichtbaar door het centrum loopt... Met alle gevolgen van dienst, zo merken we morgen. Dan gaan we het eens uitgebreid hebben over deze drang... naar nalatenschap van wethouders en burgemeesters. En zo meteen de strijd van CDA en VVD om dezelfde groep kiezers. Ook dat is interessant. Ons belangrijkste verhaal om zes uur. We hebben gekozen voor de Syrische burgeroorlog. Zeven jaar Syrische burgeroorlog door de ogen... van de 28-jarige Bezan Zarzar straks dus.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 NPO Radio 1. Half zes geweest gauw naar Jeroen Tjepkema voor het NOS journal. De NAVO heeft veel uitgehaald aan Rusland vanwege de aanslag met zenuwgas op de voormalige dubbelspion Skripal in Groot-Brittannië. Secretaris generaal Stoltenberg vindt het gedrag van Rusland onacceptabel. Hij noemt het een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de wereld.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 Nou, voorlopig wat regen. Het regent in het zuidwesten van het land vooral. En in het noorden is het nog droog. Die regen trekt langzaam naar het noorden toe. Uh, dat blijft hier ook een beetje hangen vannacht. En we krijgen uiteindelijk zo'n minimumtemperatuur van zo'n 2 graden in het noorden tot 5 in het zuiden. Verder staat er in het noorden een kracht tot het harde oostenwind. Nou, morgen hebben we nog steeds met het regengebied te maken boven het noorden. In het zuiden komt er een nieuw regengebied aan. in een gebied waar het enige tijd droog is... En uh, ja, we hebben een groot verschil in temperatuur. 3 graden in het noorden en 9 à 10 in het zuiden. Dan het weekend. Dan komt er vanuit het noordoosten kouder lucht binnen. Zaterdag overdag is het daardoor koud. Plus 1 of plus 2. In het zuiden wat sneeuw. Op de Wadden ook wat sneeuwbuien. Windkracht 5 tot 7 uit oost tot noordoost. En ook zondag is het koud met veel wind. Wel is het droog met veel zon. Na het weekend, de loop van maandag, wordt het zachter. En daarna geen Winter weer meer? Joepie. Gerrit, dankjewel. Edwin Gerritse. oh, best wel veel files, hè? Ja, zeker. Een uh, drukke avondspits met uh, bijna 700 kilometer file nu in totaal. De meeste vertraging is er in het midden van het land... maar ook rond Rotterdam en Den Haag moet je soms veel geduld hebben. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Knoop het Oude Rijn... een uur vertraging. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Reewijk... drie kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn drie rijstroken dicht. A28 amersfoort zolle tussen het Harden en Knopert Attenaarbroek... drie kwartier... A35 Almelo richting Enschede tussen knopend Buren en Enschede een half uur. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Eén rijstrook is dicht. De meeste vertraging nog door de afsluiting van de A50 os richting Apeldoorn. De rijbaan is voor knopend Beekbergen dicht. Het verkeer richting Apeldoorn moet omrijden via de A12 richting Utrecht. En dan over de A30 en de A1. De sleepwet wordt het laatste referendum uit de Nederlandse geschiedenis. Als het aan het kabinet ligt.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 Zeven minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan het weer over de gemeenteraadsverkiezingen hebben op dit tijdstip doen deze week. Elke dag vandaag over CDA en VVD. In Den Haag stevige concurrenten van elkaar die nu samen in een coalitie zitten. Ook komende woensdag hopen deze twee partijen kiezers bij elkaar weg te lokken. Bijvoorbeeld in Schagen, waar Marleen de Rooij naar de weekmarkt ging met VVD en CDA. Ja, <laughs> nou, wat deelt u hier uit? Uh, wij delen ettersoep uit. Uh, ja. Ik denk een jaar of vier, vijf geleden uh, met de verkiezingen, toen stond de SP hier met tomatensoep. Dachten we, nou dat is nou een mooi idee. Dus uh, toen zijn wij ettersoep gaan uitdelen. Maar ettersoep omdat het groen is of zo? Omdat het groen is. Goen we voor moeten CDA. er gewoon een leuke kwinkslag aan geven. Dat is het eigenlijk. En, uh, lekker warm. Maar, uh, Was het lekker? lekker? Ja. ja. Was het lekker meneer? Lekker. Met dit weer dat smaak oh. wel uh, ah, Maar betekent dat dan lekker. ook dat u CDA gaat stemmen? Kans is wel aanwezig, ja. Ja, Kans is wel aanwezig. Ja. Wat twijfelt u tussen verschillende partijen? Nou, ja. Stemde over de arm, ja, toch wel vaak VVD. Een beetje VVD-CDA. Een beetje VVD-CDA. Dus, maar ja, nu... Uh... Met deze voorman erbij, dan uh, wil ik dat wel, uh, wil ik wel, een, keer, wil ik wel een keer aangaan. Ja. Morgen. U bent de lijsttrekker? Ja, Jelle Beemsterboer, lijsttrekker van het CDA in Schagen. Ik ben nu wethouder en uh, loco burgemeester bij de gemeente. En uh, nou ja, dat probeer ik te blijven de komende jaren. En uh, het liefst met zoveel mogelijk CDA's in de gemeenteraad. Hoeveel zijn dat er nu? van CDA's? Dat zijn er nu 9 van de 29, dus bijna een derde. Wie is nou echt een CDA-stemmer in dit gebied? Er zitten traditioneel in de, in de dorpen rondom Schagen iets meer mensen die voor het CDA zijn dan, dan in de stad. Maar nu uh, de VVD hier lokaal uh, is, uh, is heel erg uh, uh, intern verdeeld geweest de afgelopen periode. En die is traditioneel wel groot in de stad Schagen geweest. Dus daar zien wij ook wel weer kansen om, uh, om juist veel uh, VVD-stemmers uh, onze kant op te halen. Dus die strijd VVD-CDA wordt hier gevoerd? Nou ja, bij de landelijke verkiezingen is Mark Rutte altijd de grootste. En bij de lokale verkiezingen ben ik dat. Ja, ik denk dat dat ongeveer de verdeling hier in Schagen is. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat heel veel mensen op mensen stemmen. Dus zelfs in, in wat grotere gemeenten, wij, wij hebben 50.000 inwoners dan. In wat grotere gemeenten zijn er ook toch wel heel veel mensen die even kijken van uh, degene op wie ik stem. Is die mijn stem ook echt waard? Mevrouw, ja. mag ik u een vondertje? Dus CDA ja. is niet de enige partij die aan het flyeren is op deze markt. Op donderdag in Schragen, iets verderop staat de VVD. Ook met een heel team vertegenwoordigd. Wat zijn jullie aan het uitdelen? Lekker wel wandrijntje met een VVD-stitje erop. En het leuke is dat we die uitreiken vooral aan de kindertjes die voorbij komen. Dan zeggen we, en dan moet je een stickertje aan papa en mama geven. Maar hier scoren wij aardig mee. Ja. Willem van der Zanden op plek 6. Op plek 6, ja. Ik ben natuurlijk wat ouder. Ik ben 72 om precies te zijn. Ik zit al heel wat jaren in de Raad. Ik ben al 40 jaar lid van de VVD. Maar ja, de jongeren krijgen weer een ruime kans. En zo staan er op plaatsen 4 en 5. Staan er twee echt twee jongelui. Ze staan niet bij de kraam. Hier staan ze. Hij is voorzitter vijf. van de Sage Winkeliesdreden. Het zijn mijn Mondereinen, want ik verkoop die. Dus ik heb de, dit zijn Cold Nuggets. Dit zijn de lekkerste die er zijn op dit moment. U bent de nummer 5. Ik ben de nummer 5 van de lijst VVD. Wordt het ook voor u spannend? Het is altijd spannend. En ik uh, doe voor de eerste keer mee. Dus ja, het is dubbel zo spannend. Wat denkt u? Ik denk het wel. Ik uh, hoor een hele hoop positieve geluiden. Ook omdat ik hier best wel in de straat bekend ben als ondernemer. En er zit toch weinig uh, ondernemerschap in uh, de huidige raad. Dus ik denk dat een hoop mensen wel... Uh, de stem gaan uitbrengen op mij. Wie is de grootste concurrent van de? Ik wil eigenlijk niet over concurrenten spreken, maar hier in uh, de gemeente Schaag is het CDA al erg groot. En we, daar staat een beetje een mooi boy aan het hoofd. En ik hoop dat uh, de mensen een beetje daar doorheen gaan prikken bij deze verkiezingen. Wil eh? je een mandarijntje, Kate? Ja, hè, Kate, lustig met mandarijntjes. Ja, hè? Pak hem maar. Wat en wat zeg je een beetje aan papa geven? Hè? Prima. VV of niet? VVD. VVD. Ja. Nou, dan gaan we tegen papa zeggen... papa, je moet stemmen op de VVD. Ja. Ja, gaan we dat samen doen? Ja. ja. Goed zo. Hey, Tjoe -tjoe. Fijne dag verder. Moet ik mijn andere voor jou bewaren? Ja. Ja. De natuurlijk wat papa gaat doen met dat stemadvies. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat horen we pas na 21 maart. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Het is toch interessant, he? je hoort het gewoon op die markt. De strijd tussen CDA en VVD. Ja, Zijn het zeker. elkaars? Grootste concurrenten bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, je moet dan de lokale partijen even wegdenken... want die zijn de grootste natuurlijk. Maar daarna inderdaad vechten CDA en VVD om de tweede plek. Um, je ziet nu al een paar jaar dat het CDA en de VVD jagen... op ongeveer dezelfde groepen kiezers in ongeveer dezelfde gebieden... Zeg maar de wat grotere gemeenten in de provincie. Kijk maar naar Brabant en ook naar Limburg. Het CDA was daar van oudsher groot. Maar bij de laatste landelijke verkiezingen... haalde de VVD daar de winst vandaan. Dus dat is echt een jachtterrein. Maar ze vechten dus om dezelfde kiezer... terwijl ze toch ja, andere eh, basisideologie hebben. De ene is een christelijke partij, de andere liberale partij. Ja, je zou zeggen dat liberale kiezers misschien niet zoveel hebben... met dat religieuze van het CDA. En dat CDA-kiezers nou weer niet zoveel zien... in dat individuele van het liberalisme. Maar eh, kijk naar de VVD onder Rutte. Dat is toch vooral een partij geworden van de praktische politiek... en niet meer zo van het principiële. En het CDA vertaalt de religie vooral naar thema's als fatsoen... Eh, normen en waarden, hoe ga je met... elkaar? om. Nou, dat is ook zeker een thema voor de VVD. Net als belastingverlaging voor beide partijen belangrijk is... dus hun profiel komt overeen voor een groot deel. Zeker nu bij de gemeenteraadsverkiezingen... het ook over veiligheid gaat voor veel kiezers. En dat past ook bij uh, beide partijen. Mm -hmm. Ja, dat is een gemeenschappelijk thema natuurlijk. Wat, wat zijn dan nu hun strategieën? Wat zie je? Ja, wat je bij allebei ziet is dat ze zo lokaal mogelijk opereren... maar dan wel met een duidelijk lijntje naar de landelijke politiek. Uh, de slogan van de VVD gaat om over iets doen. Um, het gaat allemaal niet vanzelf goed in een gemeente. En de lokale lijsttrekker heeft wel mijn 06-nummer, zegt Mark Rutte dan tegen de lokale lijsttrekker als hij op campagne is. Dus die lokale lijsttrekker kan even snel iets regelen. Die uh, lijn van lokaal naar landelijk zie je ook in de spotjes van het CDA, want daarin zie je Sibrand Buma, die ruilt van plek met de CDA-fractievoorzitter in Tebergen. Um, en dat is een plaats in Twente waar het CDA de absolute meerderheid heeft. Dus ze, ze tamoreren echt op de lokale kandidaten met een um, telefoonnummer van de landelijke prezes opzakken. Ja, precies. Het gaat ook over veiligheid hè, in Teurbergen. Wanneer zijn ze tevreden, uh, Wilma? Want uh, ja, we hadden gisteren bijvoorbeeld uh, hadden we het over D66... die hebben echt iets te verliezen. Uh, hoe, hoe is dat bij CDA-VVD? De VVD heeft eigenlijk te winnen, als je dat in die termen moet zeggen... want uh, die deden het in 2014 bij de vorige keer niet zo goed. Uh, toen verloren ze flink ten opzichte van de keer daarvoor. En het is natuurlijk landelijk om, uh, lastig om landelijke peilingen door te vertalen naar komende woensdag. Maar als je de trend bekijkt in die peilingen... dan zou de VVD iets moeten winnen. Want ze staan er nu beter voor dan in maart 2014. En voor het CDA is het eigenlijk simpel. Die zijn tevreden als ze stabiel blijven... en hun positie als tweede partij... na de lokale kunnen handhaven, Lara. Kijk eens aan. Wilma Borgman, dank je wel. Een drukke avondspits dan. Edwin Gerritsen. Ja, een hele drukke avondspits. Het komt door de regen en stilgevallen vrachtwagens. Vooral in het midden van het land. Daar staan de meestal langs de files... En op de A50 Oostrichting Apeldoorn, een beetje goed nieuws. Tussen Grijshoort en Beekbergen nog wel 12 kilometer vieren, Maar de weg is niet helemaal meer dicht, alleen de linkerrijstrook is nog dicht. Nederland moet van het gas af. Maar ja, wat betekent dat nou concreet? Voor de stad Amsterdam ligt er sinds deze week een duidelijke berekening. Bijvoorbeeld, er zouden nu elke dag minstens 48 installeurs... permanent bezig moeten zijn met het plaatsen van zonnepanelen. Want de komende 22 jaar moet er elk jaar 140.000 vierkante meter... bijgelegd worden om de doelstellingen te halen. En dat is extra lastig in het historisch stadscentrum... waar allerlei beperkingen gelden. Verslaggever Jeroen de Jarger ging kijken... in het pand van de studentenvereniging langs. De boel begint om uh, half negen. Wat, dan begint de... De bol. Dus er? De boel. Dus ze komen alle leden hier zo. Elke dag? Nee, op maandag moet het drinken. De ja. Dit, Dit is de kelder. Ja. Oké. Okay. Ja, je hoort ze loeien. Je hoort ze loeien en ze zijn. Dit is de warmte-terugwinning. Ja, dus we hebben ongeveer. Uh, ja, we hebben 6000 liter aan bier hier. En die tanks. Uh, ja, die moeten natuurlijk gekoeld worden. Nou ja, daar zie je de. Motoren van de bierkoeling en die produceren warmte. En die worden deze, door deze pijpinstallaties hier opgezogen en terug de zalen in geblazen om de zalen te verwarmen. En zo is dit hele pand, dat een oud pand, het zijn in feite drie panden naast elkaar, volledig energie neutraal gemaakt inmiddels? Nou, niet energie neutraal. We hebben wel zonnepanelen op het dak liggen. Alleen, die werken natuurlijk alleen overdag. We hebben nog geen accu's ertussen zitten. Dus dat is eigenlijk de volgende stap. Maar jullie zijn wel helemaal van het gas af? We zijn wel helemaal van het gas af, ja. Oké, okay, we gaan even naar boven, want daar zijn de... Oh, de zonnepanelen. De zonnepanelen en, en de, warmtepompen. Warmtepompen. En de warmtepompen. warmtepompen. En de warmtepompen, ja. ja. Oké. Okay. En we gaan naar boven onder andere met uh, professor Andy van der Dobbelsteen van de TU Delft. U heeft een groot onderzoek gedaan hier in Amsterdam. Omdat Amsterdam 2040 energie-neutraal wil zijn. En wat is er allemaal nodig om in 2040 energie-neutraal te worden hier in Amsterdam? Heel veel. Nieuwbouw moet sowieso energie-neutraal worden opgeleverd en gasloos. En in de bestaande bouw daar heeft de stad een aantal keuzes te maken. Uh, grootschalige renovatie... Uh waarbij woningen bijvoorbeeld all-electric worden... gebouwen all-electric met zonnepanelen, uh, warmtepompen en dergelijke. We gaan ze even één voor één doornemen. Want ja. u bent heerlijk concreet in uw voorstellen. Even naar de zon kijken, de zonnepanelen. Hoeveel moeten er de komende tijd gelegd worden? Als Amsterdam die transitie in 2040 afgerond wil hebben... dan moeten wij nu per jaar ongeveer 140.000 vierkante meter zonnepaneel leggen. Daar, dat dat eens even naar concreet per dag, bij wijze van spreken. Nou, dat komt ongeveer neer op 325 panelen per dag. En dat betekent eigenlijk dat er zo'n 16 woningen per dag... volledig moeten voorzien worden van zonnepanelen op een dak. En dat komt neer op ja, ongeveer 48 mensen... die permanent zonnepanelen aan het leggen zijn. 22 jaar lang. 22 jaar lang? 22 jaar lang. Dat zijn de zonnepanelen alleen nog maar. Dan gaan we naar het warmtenet waar u het over had. Wat is dat eigenlijk, zo'n warmtenet? Amsterdam heeft uh, op dit moment twee warmtenetten. Wat die eigenlijk leveren is heet water... dat als uh, restwarmte vrijkomt bij de krachtcentrale in oh, Diemen... Okay. en ja. bij de afvalverbranding uh, in het havengebied. En die kun je gebruiken voor de stadsverwarming? Ja, in feite is dat een soort van centrale verwarming... maar dan op stadsniveau. En daar heb je allerlei leidingen dus voor nodig... die de stad ingaan, vanuit die ja. centrales. Klopt, ja. En uh, die leidingen die lopen nu vooral aan de rand van de stad... in de nieuwere wijken van uh, na ja. 1960. Ja. Uh, terwijl ze eigenlijk naar de oudere stadsdelen moeten. Dus er Want moet heel veel kilometer bij? Er moet behoorlijk wat kilometers bij. Nou, nou wat hebben, wij hebben uitgerekend... Uh, zou het ongeveer per jaar... 87 kilometer aan buizen... Uh, zouden uitgerold moeten worden. Oké. Okay. Dat was uh, warmtenet. Dan gaan we naar uh, wind. wind. Hoeveel wind moet er bij? Windturbines. Uh, aan windturbines zou de stad Amsterdam zelf... vanaf 2020 ongeveer... vijf grote landturbines... per jaar moeten installeren. En dat tot 2040... Dus dan zijn, staan er in totaal 100 grote turbines binnen de stadsgrenzen. Daarnaast kan Amsterdam natuurlijk ook uh, wind realiseren in de metropoolregio. Dan ja. hebben ze meer mogelijkheden. Is dit wat u nu voorstelt de enige manier om inderdaad in 2040 energie neutraal te worden? Of zijn er ook andere opties voor, uh, voor de stad, voor dus het bestuur en voor de politiek? Kijk, Amsterdam kan ook zeggen van uh, bekijk het maar, we gaan er niks aan doen. En wij kopen gewoon straks stroom van uh, de windparken die op zee worden gelegd. Uh, dat zou een hele makkelijke oplossing kunnen zijn. Maar als elke stad in Nederland dat doet, dan hebben wij simpelweg uh, niet genoeg Noordzee. Er moet ook echt wat gebeuren in de steden zelf. Al die maatregelen die u voorstelt, wordt daar op dit moment aan gewerkt eigenlijk door de stad Amsterdam. Kortom, uh, gaan ze het halen? Um, als ze doorgaan zoals ze tot nu toe bezig zijn geweest... gaan ze het zeker niet halen. Nee? Uh, maar daarom wilden wij ook deze week de, die boodschap brengen... dat uh, het nieuwe college na de verkiezingen hier echt hard werk van moet maken. Dus elk stadsbestuur dat niet deze inspanning levert... en toch zegt wij willen energie-neutraal zijn in 2040 verkoop sprookjes? Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. Er worden natuurlijk vrij gemakkelijk ambities neergelegd. Hè? En men doet soms alsof aardgasvrij worden een, een, een vrij gemakkelijk uh, doel is. We kunnen eigenlijk met deze studie hier laten zien... dat dat uh, nog best wel wat voeten in aarde heeft. Uh, heel Nederland zit uh, aan het gasnet aangelegd... en is voor zijn warmte en warm water daarvan afhankelijk. En dan moet je alternatieven voor bieden. En, en die kosten allemaal inspanningen. Ja, ja. Gaan even het dak op? Oeh, het is echt slecht weer. Je blijft we niet heel lang. Dit zijn? De, dit zijn de vier warmtepompen. En hier ah, aan de andere zijde zitten de zonnepanelen. Ja, ik zie ze liggen hier, zonnepanelen. We hebben er twintig uh, liggen nu. Ja. Maar we hebben zat ruimte nog om. Uh, kan er om de, van alles bij? Ja, om er extra neer te leggen. Ja. Eerst even sparen nu. We hebben net een hoop geld uitgegeven, natuurlijk, hieraan. Dus we gaan nu eerst uh, onze resources aanvullen, zeg maar. Zodat ja. we kunnen investeren in de toekomst. Testing, one, two, one. We nemen mee naar het literaire festival Tilt. Schrijver Lieke Marsman woont in Amsterdam... maar zo logeert een weekje in Tilburg. En het is op uitnodiging van dat literaire festival. Elk jaar doen ze dat, dan nodigen ze een schrijver uit... om zich te laten inspireren door de stad Tilburg. Of wat er in de grond zit, want daar heeft Lieke Marsman voor gekozen. En daarvoor laat ze zich voorlichten door lokale deskundigen. Uh, nou, we staan bij de Wilhelm II-passage. Nieuwe onderdoorgang vanuit het centrum uh, onder het sporen door naar uh, Theresia wijk ten noorden van uh, het centrum, van het spoor. En kijken naar de Lokhal, ja. die momenteel uh, helemaal gestript is... en uh, opnieuw wordt opgebouwd om straks uh, uh, onder andere de bibliotheek te gaan huisvesten. En wat was dat dan vroeger? Uh, vroeger was uh, de Lokhal... Lieke Marsman is 27 jaar en vorig jaar verscheen van haar de roman... genaamd Het tegenovergestelde van een mens. En Lieke logeert een tijdje in Tilburg, want u woont eigenlijk in Amsterdam... maar toch ook wel Brabants bloed in uw aderen spoelen, toch? Um, dat vind ik een lastige vraag. Oh. Ik ben wel geboren in, uh, in het ziekenhuis in Zertogenbos... maar ik ben opgegroeid in Bommel, en dat ligt net over de uh, Maas. Dus, dat, ah. dus eigenlijk kom ik uit Gelderland. En hoe is het dan om als vreemdeling hier in Tilburg te zijn... Nou, tot nu toe is het eigenlijk hartstikke leuk, maar ik ben hier nog maar 48 uur. Dus... Ja, en inmiddels heeft uh, Lieke dus kennis gemaakt met Geert Mentink, uh, Bodemdeskundige noemen we dat zo van de gemeente. Dat mag u zeggen. Uh, formeel uh, is de titel beleidsmedewerker Bodem. En wat doen jullie samen? Uh, we verkennen uh, Tilburg om, om te kijken wat eigenlijk de, de invloed is geweest van het industriële verleden van Tilburg op de bodemkwaliteit en hoe we daar uh, heden ten dagen mee omgaan. Ja. Is dat uh, uw idee? Dat was mijn idee, ja. Ik, uh, ik ben hier een week in Tilburg uh, voor Festival Tilt. En zij hadden gevraagd of ik iets wilde schrijven... waar ook de stad in voor kwam. En omdat ik in mijn vorige werk bezig ben geweest met klimaatverandering... dacht ik, oh, als ik nou milieuvervuiling uh, als ingangspunt neem voor deze week... dan, uh, nou, wie weet kan ik dan ook zien hoe, hoe zoiets op uh, kleinere schaal invloed heeft. Dus nu zijn we echt op nou, een beetje de allerkleinste schaal aan het kijken... wat de invloed is bij één gebouw of in één, één gebied. We maken even de kaarten bij. Zeg het even, ja. We lopen op dit moment uh, eigenlijk midden over... een van de grootste uh, verontreinigingspluimen uh, van, uh, van de spoorzone. Over de Brokslaan. Uh, richting uh, burgemeester Stekelenburgplein, uh, langs de Lokhal. Ja, uh, melden bij de uitvoerder staat er op dit uh, bord. En betreden op eigen risico. Gaan ik, we? Uh, ik zie geen uit, uitvoerder. Nee, ik ook niet. Vroeger was het zo, eigenlijk vooral de periode na de oorlog... dat er veel gebruik uh, werd gemaakt van, van chemische, chemicaliën, brandstofproducten en dergelijke. En men zich niet zo bewust was van het milieu... en, en, en de gevaren van, van die stoffen waar men mee werkte. Ja. Een andere vervuiler was natuurlijk de textielindustrie die hier in Tilburg... Uh... Had. Even kijken, want ik heb het opgeschreven. Uh, vluchtige organische koolwaterstoffen. Lieke, kan je daar wat mee? Um, nee, ik kan daar echt, echt helemaal niets mee. Maar uh, Geert heeft het net wel uh, uitgelegd. Hoe kan je daar nou inspiratie uithalen voor een schrijfsel? Nou, eigenlijk op heel veel manieren. Want wat ik interessant vind aan, aan zeg maar, bodemverontreiniging is dat we nou ja, elke dag eroverheen lopen. Ja, we maar, staan er nu op eigenlijk? Precies, hè? we staan er nu op en toch hebben we geen flauw idee waar we op staan. Modder. Uh, modder, dat, dat zeker. Maar wat daaronder zit uh, aan zware metalen en chemicaliën, dat weten we niet. Ik vind het wel mysterieus en uh, ik vind het sowieso een uitdaging om dingen die misschien niet voor de hand liggen, dus uh, milieuproblematiek of klimaatverandering zoals in mijn vorige boek, om, daar, om te kijken of ik daar op een of andere manier iets poëtisch van kan maken. Zonder dat ik het daarmee goed wil praten, maar ik weet het, het zijn belangrijke onderwerpen die nog vrij weinig in literatuur voorkomen. En uh, ik heb geen idee of het gaat lukken natuurlijk, maar. Ik vind het wel interessant. Nou, wat we in Tilburg hebben is uh, zo heet het gebiedsgericht grondwaterbeheer. Uh, is gericht op het benutten, verbeteren en uh, beheren eigenlijk van uh, de bodemkwaliteit. En dat wil zeggen dat we op het moment dat we ergens een ontwikkeling in de stad krijgen. Zoals hier bij de Lokhal. We de verontreiniging uh, oppervlakkig. En, en de kern van de verontreiniging, dat we die wegnemen... waarmee de, de nalevering eigenlijk nog naar de omgeving stopt. Uh, Lieke Geert is natuurlijk wel echt yeah. een technische man, hè? Ja, zeker, Top? ja. Dat, geloof chemie ik. en zo, ja. en geologie. En dat, uh... Ja, nee, zeker. En, ik ben uh, wel heel benieuwd waar dat dan literair toe gaat leiden. Nou, ik denk dat chemie uh, en techniek best wel veel literaire waarde kunnen hebben. Waar ik vooral naar wil gaan kijken is. Uh, of zeg maar als het over dit soort onderwerpen gaat. Dan wordt er heel vaak in beleidstaal over gesproken. Of een soort van jargon. Ja. Ja, en ik, vind, ik ben best wel gefascineerd door die beleidstaal. Dus ik, ik ben benieuwd of ik daar uh, iets mee kan. Spannend. Ja. Yeah. Leidstaal omzetten misschien naar een literair herstuk. Ik ben heel benieuwd. Marco Robbierf is Visser. In gesprek met Lieke Marsman, die zich laat inspireren door een vervuilde bodem in Tilburg. Festival Tilt. Is nog tot de aanstaande zaterdag wordt het afgesloten met een boekenbal. Straks hier bij Nieuws in Co, praat ik met een bijzondere collega. Een jonge Syrische journalist die werkt aan een veelbelovende toekomst in Nederland. Radio 1. Mijn naam is Thijs van der Brink en vandaag ben ik voor de gemeenteraadsverkiezingen in Leiden. De stad raakt voller en voller. Hoeveel mensen kan Leiden nog aan? En waar moeten de mensen wonen? De oplossing is in ieder geval niet om maar als een gek allerlei stukjes groen vol te bouwen met wolkenkopers. En nee is ook een oplossing. Die vraag stel ik aan PvdA-wethouder Marleen Dame, aan partijleider Lodewijk Asje en aan de inwoners van de stad. Als de Leidenaars kiezen voor hoge tonnenflats, dan moet dat kunnen. De peiling van Thijs, straks vanaf half zeven.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 Netflix-bingen via het menu van interactieve televisie van KPN. Want gewoon tv kijken, dat kan altijd nog. Voel je vrij, KPN. U wilt de uitstoot van uw fabriek schoner maken? Dan denken we bij Bilvinger Tebodin meteen aan... deodorant. Is dat raar? Nee, hoor.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 Office 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl slash zakelijk.